van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Ondertuif Nederwit met het NOS Journaal. De Rotterdamse korpschef Meiboom stapt op als er mensen van zijn korps worden ontslagen vanwege de rellen in Hoek van Holland. Dat schrijft hij aan zijn personeel. Binnen het korps klonk het verwijt dat Meiboom wil blijven zitten terwijl er koppen moeten rollen. In januari verschijnt een politierapport over de rellen. Mensen in lagere rangen vrezen dat er dan ontslagen vallen. PVDA-leider Bos heeft op een partijcongres kritiek geuit op CDA en VVD... omdat hij niet uitsluiten dat ze ooit met de PVV gaan regeren. Hij vindt dat de partijen duikgedrag vertonen... omdat ze volhouden dat ze geen enkele democratische partij uitsluiten, ook de PVV niet. Bos herhaalde nog eens dat de PVDA nooit in één kabinet gaat zitten met de PVV. Twee tieners die vanmiddag in Vlaardingen ernstig gewond raakten door een vuurwerkbom, liggen nog in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De jongens van 13 en 14 hadden een koperen pijp gevuld met vuurwerk dat plotseling ontplofte. Een van de jongens raakte gewond aan zijn hoofd en moet mogelijk een oog missen. De ander liep een levensgevaarlijke buikwond op. De 23-jarige zangeres Eefje is de, winnaar, is de winnaar van de Grote Prijs van Nederland in de categorie Singer-Songwriter. De jury bewonderde haar originaliteit en pakkende liedjes. De grote prijs van Nederland bestaat uit 5000 euro. Diverse optredens en een eigen videoclip. De Nederlandse zwemsters hebben opnieuw goud gewonnen... op het EK Kortebaan Zwemmen in Istanbul. Ze wonnen met overmacht de 4x50 meter wisselslag... en zwommen een wereldrecord. Voor Inge Dekker en Hinkelin Schreuder was het een vierde gouden medaille. In de eredivisie voetbal blijven FC Twente en PSV ongeslagen. Koploper Twente won thuis met 3-1 van NAC... ...en PSV won thuis met 1-0 van AZ. Het doelpunt viel pas vijf minuten voor het tijd. Feyenoord won uit met 2-0 van Heerenveen... ...en in Venlo won VVV met 3-0 van RKC Waalwijk. Dan het weer. De temperatuur daalt vannacht tot iets onder nul. Aan de grond wordt het min 5. Morgen zonnig en 3 graden. Na het weekend iets kouder. Dit was het... Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. CFM This is Kerst with CFM. Met, Met Nu Nu, The Nightwalk. But fuck the neighbors. Pump up your stereo. N w Nightwalk. The on-air dance show. DJ Dance for CFM. When the test the radio C C e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 Zaterdagavond, bijzonder goedenavond. Welkom en leuk dat je erbij bent. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Het beste van dance en R&B. En zoals je van ons gewend bent, blokjes met showbiz nieuws. The Party Update, Nightwalk 10 en straks vanaf 12 uur. Niemand minder dan onze eigen resident DJ Mauzoon, zo'n uur lang live in de mix in zijn Global house Housewives. zijn even lekkere muziek als opening. Malenta en I Like It, de Riverstar Snap Mix... Snets, Mitch, niks, niks moet ik zeggen. En uh, ook onderweg nog uh, K-Star. Uh, een plaatje wat je eigenlijk normaal gesproken zou verwachten op de zondagochtend in het programma Jazz. je jazz moet het ook wel noemen. En ook nog onderweg de Sun Lovers met Now That We Found Love. Een oud plaatje in een nieuw jas gestoken. Bijzonder goedenavond en welkom meneer leuk erbij met de Nightwalk. Tot aan 1 uur live hier op de radio. ...in een remix Een beetje wat meer in de R&B staan. De remix, zo heet dat. En op de onderweg, ...Jay Shaw, A Little Way, met Down. Dat hier op ZFM Zandvoort en Dead. Voor de Webman ook zometeen gaan we eens even kijken... ...of we nog een paar leuke nieuwsfeikjes hebben... ...over de bekende Nederlanders... ...of misschien wel bekende Amerikanen. Dat hoor je straks allemaal. Maar er even lekker muziek. Hier is K-Star, lekker jazz in Christmas. But I've got my love to keep me warm.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 Buiten wordt het stage kouder en wij zitten lekker binnen eh, aan de radio van Wij niet, wij zitten in de studio en wij dan voor jou muziek draaien. Wat hoorden we hem? muziek van uh, Jake Shaw en hij deed uh, tezamen met Lil Way, met Down en daarvoor een jazzyplaatje van Cave uh, starman I've Got My Love To Keep, ze van een uh, album wat ik op uh, de kompliciteit in de Amerika had, album... Uh, ...Christmas Remix. Terwijl er zijn allemaal van die aparte remixversies op, eh, voornamelijk jazzplaten... ...maar ook een beetje in de R&B en een beetje, ja, bubbeling staan. Zeker, moeten we er die snel uit een keer afschaffen. CWM Zandvoort, het is even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks, show facts. De Amerikaanse zangeres Rihanna komt naar Nederland voor een concert. Zoals de bronnen zijn in, het in de geldbedooming Arnhem. Tousette is zijn onderdeel van een Europese tournee om haar nieuwe album Raider R te promoten. Dus ik zou zeggen aan aanzien... ze, nee gisteren zijn er iets kwaad gekomen Dus uh, ik zou zeker. Even... Rihanna, 17 april, in Gelderland, in Arnhem. Zeker moeten we maar tot daar even naartoe te gaan als je de auto ziet van Rihanna. meer je de tegengehouden houdt, dan moet je er zeker niet naartoe gaan. Het was voor de vader van Lady Gaga niet gemakkelijk toen hij zijn dochter voor het eerst zag optreden. Hij dacht echter dat zijn dochter compleet gek was geworden en wie denkt dat niet bij het zien van Lady Gaga. En hij weigerde maandenlang om ook maar één woord met zijn dochter te wisselen. Dat maakte de zangeres vandaag bekend in een interview op uh, showbizspide.com. En op een Amerikaanse website waarom op dat soort uh, dingen staat, interviews. Uiteindelijk is het gelukkig wel weer goed gekomen tussen papa Gaga en zijn dochter Mary nee, Gaga. heeft zelfs het nummer speechless voor hem geschreven. Maar dat was niet het enige Gaga-nieuws van de dag, want de spotlines waren vandaag weer volledig op haar gericht En zo was in de vorm, want in in... Uh... En ze was in vorm, want weer een ander interview... en ze weten dat ze biseksueel is. Ze is nog nooit verliefd geweest op een vrouw... maar ze heeft wel seksuele relaties gehad met vrouwen. Ze laten ze de weten in een interview met Barbara Walters. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte van het nieuws rond uh, Lady Gaga. En uh, nog meer leuke nieuwsgrijters... Britney zet een schaar in, uh, in haar kast. Nee, die heeft wel vaker rare dingen gedaan. Men is ook uh, een tijdje geleden zat ze helemaal in de knoop. Toen heb je de kop maar kou Maar uh, Britney Spears blijft weer even groen voor haar lange lokken. De dag 20-jarige pop werd popprinses werd winkelend gespot met een geheel ander uiterlijk. Niet alleen waren haar een stuk korter. Ook nog de zangeres is een poncho. Met de print van een spinnenweb en een hele degelijke uh, schoenen. Nieuw haar, nieuwe look, ja. De verrassingsstoffen de rest de afgelopen week eigenlijk maar... eigenlijk alleen maar in een winkelcentrum maar. En het is niet heel vreemd dat Britney aan wat ontspanning toe is. De popprinses heeft net een reeks van 97 recherten in Australië achter de rug. Heel veel ontspanning kunt de zangeres zichzelf over, zal wie niet. In januari, ik we ik nog alweer in de studio... om haar zevende album op te nemen dat in juni 2010 uit gaat komen. Dus ik zou zeker... eigenlijk gelijk, houd in de gaten. Is de moeite waard. Die moeten we houden natuurlijk. Uh, nog meer leuke nieuwsberichten. Jay Z. Nou, misschien is dat wel even interessant. Jay Z is 40 geworden en daar hoort natuurlijk een pechje bij. En als je iets vieren en heel veel geld op, dan hou je het natuurlijk niet bij koekhapen uh, en uh, eetertje prikken. Nee, dan vier je je verjaardag op de Dominicaanse Republiek en laat je al je vrienden overkomen met privévliegtuigen. Kane West, T. Billy, Mary J. Blige, Alicia Keys, Lil Wayne, Kate Hudson, Dr. Mia waren allemaal aanwezig. En door vrouwen vrouw die hier zijn, natuurlijk. De dooders van het spectakel het spektakel zijn er helaas niet, aangezien alle gasten bij binnenkomst hun mobieltje in moeten leveren. Ja, klaar te zien vooral, hè? Hier hebben zijn antwoord: het beste van dance en RB in de mix hier op de zaterdagavond. De Nightwalkers en bijen Tot dan 1 uur. We gaan door met muziek en het is een leuk plaatje. Ik heb weer een nieuwe remix van gemaakt, maar hij blijft lekker. Michel Kleins en uh, Totola Mompinzin. Of zoiets dergelijks. Uh, zijn zo buitenlandse uh, namen uit de uh, La Mesla. En ook nog onderweg Hatara Houston Winston met uh, Dreams. Of Glik Radio Mix en dat een plaatje wat in het tofiel staat in de beatboard lijst. Zie je hem z'n antwoord terug naar hem hier op de radio. Fantastic Unblogged. Ik kan bijna denken dat het toch nog een beetje zomer is met de vrolijke zomerse klanken. Hier in de Nightwalk, door de muziek van uh, Michael Klaassen met uh, Michel Klaassen, Michel Klaijs, met Er achteraan Matera, Future, Winston met Dreams of My Life. En de volgende plaat is een van mijn favorietjes. Het is flinke namen en als ze lopen, Dat nu hier op CFM Zandvoort. Okay, deze. Deze is voor het meisje. Dat ene meisje, die kent er wel. <middels> ze kijkt me even aan, kan nauwelijks op mijn benen staan. En ik snap niet hoe het komt, ik weet niet eens de naam. Maar ik ben helemaal gek van haar, van die blauwe ogen, dat perfecte haar. En ik weet niet waar het is, maar volgens mij is zij het meisje van mijn leven. Ik weet het bijna zeker, ze zit in mijn hoofd die chick. Want als ze langs loopt, hoor ik alleen maar dit, dit, dit. Shit, weer een kans gemist, de muziek wel gehoord, maar de dans gemist. Kut. En zo gaat het nou elke keer, zo ben ik normaal nooit. Ik ken mezelf niet meer en ik weet niet wat het is. Maar dit is zo niks voor mij. Ik ben er zo niet bij. Mijn voeten dit ook voor mij. Ze loopt langs, ze loopt me zo voorbij. Ze zijn een beetje bruin, een beetje groen. En als ze loopt, laat ze die heupen ze zo lekker zwingen dat ik mee wil doen. Mijn hart stopte even toen, ze stopte bij die boy. Ze gaf een hand en gaf een zoen. En ik weet niet wat het is, maar volgens mij wil ze niks van me weten. Kijk maar, ik sta te spelen. Maar stel nou dat ze met haar man is. Uh, ze kijkt me aan, ik doe of niks aan de hand is. Wat was dat? Was dat een lach of was dat dit? Was dat een move? Want ik snapte niks van die blik. Shit, wat kijk ik liep nog bijna de rook. Maar ze zit zo in mijn hoofd. En strak wordt het nog mijn dood. En ik weet niet wat het is. Maar dit is zo niks voor mij. Ik ben er zo niet bij. Maar voelt ze dit ook voor mij? Ze loopt langs ze loopt me zo voorbij. Ik hoor stil als ze langsloopt. Bijna in mijn als ze langsloopt. Ik raak mijn moed bij elkaar als ze langsloopt. Maar bij mij zo zoals hij kansloos. I'm walking on a love slow, by and by, on a love slow. I, body, my, body, I my foot, but a love But by and by, Ik sta net met een sneaker in mijn hand, zij loopt de winkel in en verandert mijn hele toestand Passeert me, geeft me heel even een smaal. Wauw, die mond, die lippen, die vaart, die stijl En ik weet niet wat het is, maar het is zo typisch Ik sta met mijn mond vol typisch Terwijl ik jou zo graag met haar wil praten dus Doet met me toen en me later Laag op zijn minste rugzakkel Oh, ik sta in de rij, ik ben aan de beurt Ik let niet op, ik weet niet wat er gebeurt dat heb ik weer Swept off my feet in een sneakerzak. Ze heeft mijn hoek en het is meer dan een fysieke haak En ik weet niet wat het is Maar het is zo niks voor mij Ik ben er zo niet bij Maar voelt ze dit ook voor mij Ze loopt langs en loopt zo voorbij Ik weet niet wat er met me is Maar volgens mij ben ik verliefd op die chick Ik weet niet wat er met me is Maar volgens mij ben ik verliefd Ik hoort stil als ze langs loopt Beide bij een Ik raap mijn moeite aan elkaar als Maar bij en mij zoals we hebben, hebben Ik word stil een ja, en dat was flinke namen. Als ze loopt. En zo werd het even tijdverlies heel, maar dan ook echt heel anders. NW Nightwalk Party Update. This is the party update. Zaterdagavond, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande? Nou, ik moet je zeggen. Het is leuk. Het is niet fantastisch, moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb, uh, ik heb het erg druk gehad en uh, ik heb eigenlijk niet echt heel veel tijd gehad... om al die feestjes bij elkaar te gaan zoeken. Ik heb een hele pak met, uh, met, uh, met flyers gekregen. En, uh, ja, eigenlijk erg weinig tijd gehad om al die uh, feestjes te gaan bekijken. Maar uh, ja, we hebben veel leuke feestjes vanavond in de amsterdam Markantie, die hebben Unique, Sexy City... en dat is met Spider, Tony Chacha, Jochen Miller, Base Jackers... Brian S. en Rico da Ruben, Vitalis... En in area 2, admission, go on. Mario Rijken van Oost en Maurizio. In area 3, hebben we hebben Giorgio Schultz, Brian S., Greg Goldsack, Mystery G. en PDG. Nou, dat vanavond in de Marcanti in Amsterdam. Wat hebben we nog meer? Nou, zoals altijd, we beginnen we normaal gesproken met uh, Escape in Amsterdam. Framebusters met niemand meer dan onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet het samen, samen met Frederick Abbas. Het is namelijk uh, de verjaardag van Frederick. Het is uh, de birthday bash van Frederick Abbas. Uh, onder andere Jean Zalver. Bijkomen, Costor on Sex en MC Prime. En natuurlijk de uh, yeah, Resident zelf. Raimondo. Dat vanavond in de uh, uh, in Escape in Amsterdam. Ik wou zeggen in de Framebusters in Amsterdam. Maar de Escape in Amsterdam. Framebusters. Een van de leuke feestjes die daar georganiseerd worden door Raymundo, onze Zandvoortse DJ. En nog meer leuke dingen dat ik zeg van, nou, dat, dat, dat zou interessant kunnen zijn. Nou, ik moet zeggen, het, het, het is niet echt leuk hoor, maar... Nou ja, wel leuk, maar ik val me een beetje tegen vanavond. In ieder geval, vanavond in Sneakers in Panama. Nou, zeg ik het weer andersom. In de Panama vanavond in Amsterdam hebben we Sneakers met Eric E. Schizophrenics, Maggie Bagovic, Groovnetics, Frankie Luzardo, Raviro, Donatus... Jury uh, Donatus, moet ik zeggen... Veron, René, Ames, Glaser, Marcel, MCG en MMC Mole oftewel Mole MC, zoals die graag genoemd worden. Dat vanavond in de Panama. Sneakers vinden we daar. En wat hebben we nog meer? Vanavond de Power Zone. Superstars we love. House music. En dat is met Quintino, Diwashi, Mark Benjamin, Jazia, Brian, Chundro, Santos, Eduardo Ramirez en Mike Scott. Nog meer beestjes in Amsterdam of uh, ja, daar buiten of daar binnen of daar in de buurt? Nee, ik moet zeggen, dat het, uh, ik heb, ja, ik heb het niet de voorbereid, dus ik moet even een beetje snel tussendoor gaan kijken wat er... De... ...wat er allemaal voor leuke dingen zijn allemaal vanavond. Nou, nou het, is een beetje, het is allemaal een beetje super een beetje, hoor. En ook nog kijken waar dan de, de bekende toppers-DJ's uh, draaien. Vanavond hebben we ook nog in Pak zuids. Obsessions met een Z... ...met uh, de DJ's Real Oconario, Di Rashid, Irwan en Parera... ...Andy Savado, Mauri... ...Quinton en MC Dimitri Nikita... Dan gaan we even kijken of we ook uh, nog wat dichter bij huis uh, de leuke, leuke feestjes hebben. En dat is meestal uh, in uh... ja ik zou zeggen, in de Stalker. Nou, in de Stalker is altijd wat te doen. Alleen nu kan ik even de flyer niet vinden. In de Stalker, de kromme steeg in de niet. Uh, zeker tot de uur op, uh, dus een uur of vijf meenig. Zijn mazzel heb zes, maar in auto in ieder geval vijf uur lekker feesten. Lekker uit je boel gaan is altijd wat te doen. Uh. Ja, ik zit nog even te kijken. Ja, er is in Zandvoort ook wat te doen zelfs. In La Coors, de Keep Zandvoort. Hebben we uh, zomaar het paal van de voren. Michel Bex, Perry Salé, updates, Julian Staes en Double Barrel. Ja, op het circuitpark Zandvoort, La Coors. En ik zag net nog even wat voorbij schieten. Want ik, ja, ik ben druk met 10 dingen tegelijk bezig. En ik zag nog wat wat uh, toch wel even de moeite waard was om, uh, om je te vertellen. Alleen, nou ben ik het even helemaal kwijt. Ik zag het net staan. En dan nou ben ik het even helemaal kwijt. Ik moet zeggen, het was een leuk feestje. Nou ja, leuk. Ja, ja die, die is, ik, ik, zeg, ik zeg het een beetje vandaag allemaal een beetje ongeïnteresseerd. Maar het is ook zo goed op opvalt, hoor. Het is uh, helemaal niet... Uh, nee. Ik zag alleen helemaal niks van de lijst die ik vandaag bij me heb. Want er staan dingen allemaal door elkaar heen. En dan zit je weer te kijken en dan moet je die fly weer pakken. Oh ja, vanavond de stalker. Ik heb hem gevonden hoor. Belangrijk. Pump up the jam. Met de Chris en Charles, Helena en Chevrolet. Champagne powder. Billy Bedusky. En de fire starters en special mystery guest. Zeker moeten maar tot 5 uur morgenochtend... lekker feesten uit je bol gaan in de stalker. En tot dus zover ook de Party Update. We gaan door met muziek hier op je radio. CFM. CFM. Wij als eerste een plaat die uh, vorige week uh, in de Beatport uh, top 10 op nummer 1 stond. En eveneens uh, afgelopen week de weekly hotshot was op uh, Dance for the Band. Dennis Verreer met Hey Hey. En erachteraan hoorde Saïd Junor met Yeah. Ja, tegenwoordig uh, kan je ook heel makkelijk uh, plaatjes verzinnen. hoeven niet allemaal moeilijke naam. I'm gone to space, I'm going dit hebben. Je kan ook gewoon een Hey Hey uh, Doen of Hey Hey Doen. En uh, dat deden Saïd uh, Johan ook en uh, Dennis Ferreira ook. CFM Zandvoort, we gaan eens even kijken wat er in de lijst der lijsten staat. Oftewel, de Nightwalk 10. Wat is er deze week nieuw binnengekomen? En wat staat er deze week op 1? Dit is de Nightwalk 10. De Nightwalk 10, deze week op nummer 10. Vorige week stond hij nog op 5. 5 plaatsen gezakt voor het Kaskara met Fever nummer 9, deze week een nieuw binnengekomen, 3R3Hat en Eddie van der Slam met Get Get Down. Op nummer 8, deze week de hoogste, nee niet de hoogste die we binnenkomen, de ene hoogste binnenkomen... Hij was in de lijst, de top 30 van de Death Trend, was hij de hoogste binnenkomen. En in onze lijst is hij dan de ene hoogste binnenkomen. Layback Luke en Gregor Salto met Step by Step. Nieuw klaar, leuk klaar. Misschien dat hij straks in het tweede gedeelte van DJ Mauser voorbij komt. Op nummer 7, één plaats gestegen voor Armin van Buren. Q-Thing van Velzen met Broken Knight. Op nummer 6, één plaatsje gestegen voor DJ Chesto. Using CC Sheffield met escape. Op nummer 5, vorige week nog 3 Cascade met Evacuated Dance Floor. Op nummer 4 blijven staan Ina met Hot. Op nummer 3. Eén plaatsje gezag voor David Wartaf Using. Ecco met sexy bitch. Op nummer 2. Deze week plaats die vorige week en die werkt ervoor. Op nummer 1 stond in de Nike Walk 10. Het Maya en Vika Gigolina met Stereo La. En dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben in de Nightwalk Camp. En deze week ook eveneens de hoogst nieuw binnenkomen in de Lijster, Lijster Nightwalk Camp. Deze week nieuw binnen op nummer 1. Uit het niets op nummer 1 binnengekomen in de Nightwalk 10. Bob Taylor featuring Ina met Deja Vu. En dat is klaar waar je nu naar gaat luisteren. Bob Taylor en Ina met Deja Vu. Dat nu hier op CMM Zandvoort en natuurlijk op Danceport FM. The Nightwalk 10, number 1. Tot na 12 uur. We brengen even muziek. En En Isma. En eh... Uh, Soul Shaker Project met Time for Love. En als we nog tijd over hebben. Guru Dabits en Mauro Mondolino. En uh, Als je dat hoort, dan denk je van, hé, hey, dat ken ik dat nummer. Dat is een heel leuk nummer over een jaar, 80, begin negentig. Heel bekend in ieder geval. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 12 uur. Tot aan de andere kant met zijn nou een uur lang op de